7 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In Noord-Brabant zijn kinderdagverblijven waar kinderen die niet ingeënt zijn worden geweigerd, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Officieel mogen kinderen niet om die reden uit de opvang worden geweerd, maar meer dan 10 kinderdagverblijven geven aan dat er afspraken zijn om kinderen te weigeren als ouders principieel tegen vaccineren zijn. De politie in Rotterdam heeft acht verdachten aangehouden bij een onderzoek naar wapenhandel. Ook zijn 33 vuurwapens in beslag genomen. Het OM en de politie begonnen het onderzoek naar de handel na een tip over een mogelijke wapenleverantie. Waar de wapens zijn onderschept en wat de verdachten ermee te maken hebben is niet bekendgemaakt. Opnieuw is in Syrië een kind van de Nederlandse Syrië-ganger overleden. Het is een meisje van drie, de dochter van een vrouw uit Soesterberg. Het kind werd geraakt door een granaatscherf... bij een bombardement op IS-bolwerk Bagus. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlands kind in Syrië sterft. Begin vorige maand overleed de baby van de Nederlandse jihadist Jago Rietendijk. Journalist en politicus Jan Roos is door de rechter veroordeeld... tot een boete van 750 euro wegens mishandeling. Vorig jaar mei deelde hij een klap uit aan een jongen van 16. Die liep een hersenschudding op en een losse voortand. Volgens Roos werd hij uitgescholden. Behalve de boete moet hij het slachtoffer 700 euro smartengeld betalen. Veldrijdster Denise Betsema is eind januari bij een controle... na afloop van de wereldbekerwedstrijd in Hogerheide... positief getest op anabole steroïden, meldt de UCI. Ze is voorlopig geschorst. Betsema zegt dat ze onschuldig is. Ze gaat het aanvechten en zal een contra-expertise aanvragen. De 26-jarige Betsema brak dit seizoen door met 15 overwinningen. Ze begon het seizoen als de nummer 89 van de wereld... en klom op naar de vierde plaats.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 Hoewel de Wijkertunnel inmiddels vrij is... zijn alle files op alternatieve routes voorlopig nog niet opgelost. Onder andere die op de A10 tussen Amsterdam-Slotenvaart... en Knoop en Koenplein. Er staat nog 8 kilometer is de vertraging 3 kwartier. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 11 kilometer en anderhalf uur op onthoud. Op de A10 is ook nog een ongeluk gebeurd... bij Amsterdam-Buitenveldert richting Den Haag. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging 50 minuten. Bij Buitenveldert zijn ook drie rijstroken dicht. Verder is er nog veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knoop en de Nieuwe meer. Daar moet je nog rekening houden met een kwartiertijdverlies. Op veel N-wegen rond de Wijkertunnel staat het ook nog vast... zoals op de N202 van Amsterdam naar Eemuiden... voor de aansluiting met de A22. Daar heb je 50 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de N208 van Sassenheim naar Velsen... voor de aansluiting met de A22. Ook 50 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie...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 Door de la veil, allon sort pour oublier tous les problèmes Alors... Die dingen die tu, tu travaalt, die dingen taf, je te die dingen die dit argent, die dépense, die dit die dit kunt, dit dingen die je dit die dingen die je kunt, dit dingen dit je kunt, die dingen die je kunt, die dingen die dit kunt, die dingen dit je kunt, die dingen die je kunt, die dingen die je kunt, die monde. die dit die Tous les problèmes, alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on Ik wil toch Tight, since I left, since I left, wondering if you think about me. Mm -hmm. Actually, don't answer that. Are you wondering why I've been calling? Think I got ulterior motives. But we didn't an endless show but you know we had something so?